Joke Hagelen, Nels Nel en Eva Jansen spelen De Echtgenoten en de Rodelijsters toneelspel in het inbedrijf van Seraphine en Joaquin Alvarez-Quintero. Vertaling, professormeester J.A. van Praag. Regie, Emiel Kerenhuis. Wil de vrouw binnenkomen? Waar is ze gebleven. Waar kijkt ze naar? Hier langs. Komt er binnen. Het <tie> familiewapen in de halving. Oh. oh ja, mevrouw. Het is een adellijk wapen. <tie> ja, ja. <tie> wie kan ik zeggen dat er is? Wat gaat jou dat aan? Hoe dat zo? Dat jullie toch een inbeelding hebben? Ze, ze willen net zoveel weten als jezelf. Mevrouw moet begrijpen dat als ze me niet zegt wie ze is. Ja, kind, ja, ja. ja. Ik, ik weet gewoon niet wat ik zeg. Ik ben zo buiten mezelf. Zo zenuwachtig. Uh, nou ja, zegt u dan maar dat. Zeg mij dat, de, uh, uh, uh, zegt mij dat de, de onbekende mevrouw er is. Nou, moe. Wat betekent dat? Nou, moe? Mevrouw moet me mij niet kwalijk nemen. Het is me van verbazing uit de mond gevallen. Oh, ik weet ook niet wat ik zeg. Dus, uh, de onbekende mevrouw. Moet ik dat zeggen? Tegen mijn mevrouw? Nou ja, het, het is beter dat je haar zegt dat er een dame is die haar een, een, een, een, een vervelend ogenblik komt bezorgen. Ja, dan zeg ik voor dat andere. Is. Doe wat je wil, mensen, ik doe alsjeblieft op. Ik ben hier niet gekomen om met jou een gesprek te voeren. Alsjeblieft. nou... Nou, moe? Jacket? Als je me nou? Oh, dat, dat is gewoon nee. Dat is tegenwoordig van een onbeschaamdheid. Ja, ik zal hier maar gaan zitten. Ha! Daar heb ik nog altijd ruzie met mijn mannen over. Overal zijn de stoelen makkelijker dan bij ons. Zo'n leuk toe als deze. Die moet hij voor me kopen, reken maar. Mevrouw komt dadelijk. Uh, goed. Ik hoop dat mevrouw het me niet dadelijk neemt als ik haar vraag of onze meneer soms overreden is door een auto. Nee, maar hij had wel overreden moeten worden. Waarom? Ik zeg je nog eens, ik ben niet gekomen om met het kamermeisje een gesprek te voeren. Wie, uh, is die meneer daar? Op dat schilderij in dat uniform? Dat moet u mij aan mevrouw vragen. Daar is ze. Mevrouw... Bent u verwonderd over mijn bezoek? Nee, maar wel over uw tijd voor dat, dat komt omdat ik erg zenuwachtig ben. Neemt u me mij niet kwalijk? Ik, ik ben zo zenuwachtig dat ik nu, nu voor u sta. Voor de zoveelste keer denk dat het veel beter was geweest als ik naar niet was gekomen. Oh, in dat geval... Nee, nee, nee. Nee, nee. nee oké, nou maar hier ben, dan nou ga ik niet weg. Hm. Het meisje heeft me gezegd dat een onbekende mevrouw me wenste te spreken. Ja, zo is het. U kent mij niet. Ik heb niet het genoeg. Maar ik ken u wel. Ik zal me voorstellen, ik ben mevrouw Canamo. Canamo? Ja, mevrouw Canamo. Mijn man heet van zijn achternaam Canamo. Waarmee kan ik het echtpaar van dienst zijn? Gaat u zitten, mevrouw. Dank u. Nou, ik wil beginnen met u in alle eerlijkheid te bekennen dat ik een zeer impertinent en zeer indiscreet iemand ben. Als u het zelf zegt. Ik geloof dat dit bezoek op zichzelf het al bewijst. Maar ik uh, weet niet waar het over gaat. Ik leg er nog eens een aandruk op. Zeer impertinent en zeer indiscreet. En heeft meneer Kanemo daar niet van kunnen veranderen? Uh, nee, nee, nee, nee, mevrouw. nee, het is aangeboren. Oh. zo, sowieso. Nou, goed dan. Wilt u me zeggen welke indiscretie of welke impertinentie u naar nou mijn huis voert? Ach, oh, ik, ik had dit Marcus. Oh, het is nog tijd om ons. Nee, doen. nu niet meer. Als ik nu weg zou gaan, dan zou u met een open vraag blijven zitten. Oh, dat moet u niet denken. Ik ben helemaal niet nieuwsgierig. Ik wel, erg. Uh, mm. En u ter zake. Het is mij volslagen onmogelijk iets uit te vissen en niet onmiddellijk bij de belanghebbende persoon te lopen om het hem of haar te zeggen. Vandaar mijn indiscretie en mijn impertinentie. Ik kom u iets erg onplezierigs vertellen. Mij? Ja. En kon u mij dat dan niet besparen? Nou, dan zou het toch mezelf niet zijn. En als ik zou weigeren het aan te horen? Ja, dan zou ik het u in een anonieme brief schrijven. Maar een anonieme brief, dat is een bewijs van lafheid. Je uh -huh. moet iemand de dingen in het gezicht zetten. Vooruit, maar als er dan toch niks anders op zit, komt u er dan maar mee voor de dag. Dan maar direct door de zuurappel heen bijten. Uh -huh. U weet natuurlijk dat uw man een van de vrouwtjes houdt. Daar houdt hij zeker heel veel van. Ja, nog. Zelfs in mijn bijzijn kan hij zijn ogen niet thuis houden. Dat kan ik me voorstellen. Nou, schiet op mee. Hebt u niet het flauwste vermoeden? Nee, niet het flauwste. Bereikt u dan maar op het ergste voor? Hm, ik schrik nergens van. Denk u er goed aan dat het niet voor de poes is? Ik ben niet bang. Nou, daar komt het dan. Uw man heeft een verhouding. Nee, mevrouw. Hij heeft er twee. Hè? Huh? Twee. Horen. Is dat echt waar? Ja, er? Hij heeft er twee. Zou ik soms niet weten hoeveel hij er heeft? Maar hoe is het mogelijk? Luistert u maar. Nee, nee, nee, nee. Nou vraag ik me toch af, hoe is het mogelijk dat ik dat niet weet en u wel? op u maar. Oh, wat een schandaal, wat een mannen. om uit je wel te springen. Heb ik het bij het rechte eind dat het er nu op meer komt dat ik u nu de narigheid bezorgd heb die u mij kwam bezorgen? Ja, mevrouw, ja. Zo is het. Oh die mannen toch. Het is altijd toch erger dan je denkt en je ziet. Ja, altijd. Niet alleen hierin, maar in alles. Toen u binnenkwam, hebt u me bekend dat u zeer impertinent en zeer in de streep bent. Om u de waarheid te zeggen, ik had toch niet kunnen denken dat het zo erg met u gesteld was. Mevrouw! Kan iemand die met zulke robopraatjes bij me of te komen anders van verwachten? Robopraatjes? Wat wilt u met dat robopraatje zeggen? Dit is de de waarheid. Uw man heeft een vriendinnetje in de koude pera dat. Klopt. Klopt? U moet er niet om lachen. Ik lach niet eens. Ik glimlach alleen maar. Op nummer acht om precies te zijn. Op nummer 9. Op negen? Uh, ja, ja, ja, ja, natuurlijk, op negen. Dan is daar Tweede verdieping. Zoals u ziet ben ik nog beter in verlicht dan u. Maar dat is maar een voorbijgaand avontuurtje van Ricardo. is oh. dus de moeite niet waard. Waar ik over dat is niet dat kind, maar die andere. Die andere? Oh, wie is die andere? Mevrouw, als u hier gekomen bent om achter mijn intimiteiten te komen... in plaats van ze te onthullen... had u beter thuis kunnen blijven en de ladders in de kousen ophalen. Waar zitten die ladders? Zoekt u mij, of vindt u ze wel. Ja, u hadden toch tenminste wel dankbaar kunnen zijn... voor het uh, uh, vrouwelijk solidariteitsgevoel... dat meneer het toegebracht heeft... afgezien van mijn eigen impertinentie. Zo'n knappe vrouw als u... verraderlijk door hem man bedrogen. Dat gaat alleen mij aan. Hoe is het mogelijk... U neemt het op met een koude... Oh, komt u soms van de Filipijnen? Nee, mevrouw. Waarom? Nou, omdat ik een Filipijnse vriendin heb gehad die van haar man alles nam. Nou, van de Filipijnen ben ik niet. Ik ben een Madrileentje. Dat u echt Madrileens bloed hebt, dat is nergens aan u te merken. Oh, mijn man moest me de helft slappen. slapen. Nou? Wat dan? Dat weet ik nog niet. Ik wil er zelfs niet eens aan denken, maar Madrid zou in brand staan. En ik zou niet ophouden voordat ik van de paus niet de verklaring van mijn huwelijk gekregen had. Ja, wat in karakter. Ja, dat dacht ik. U berust. Ja, ik berust in wat ik weet en wat voor me vaststaat. En in nog veel meer waar ik misschien eens achter zal komen. Lieve hemel, u bent een heilige. Ik begrijp niet dat we voor redenen kunnen zijn om dat allemaal te dulden. Grote hemel. Voor mij is er maar één enkele reden. En welke is dat dan? Dat ik kinderen heb. Oh, maar er is toch geen voldoende reden? Voor mij wel. Alles liever dan mijn kinderen het schandaal te laten beleven van de onmenigheid van hun ouders. Ik weet dat dit offer dat ik breng een weldaad voor hen is. De trauma die het mij mocht kosten slik ik in. Er is geen reden dat een buurvrouw of een of andere rode luister ziet. Zeg, roddelaar Ja, dat zeg ik expres voor u. Nou, maar nu is het genoeg. Ik zie dat ik u voor niets heb lastiggevallen. En dat u me zelfs niet erkentelijk of dankbaar bent voor mijn goede bedoelingen. Daarin vergeet u zich achter mevrouw. Uw bedoelingen heb ik oprecht gewaardeerd. Dat merk ik anders niet. Ik denk dat u dan spoedig van overtuigd raken. Ik zal u bewijzen dat ik dankbaar ben voor deze stap. Deze stap ondernomen uit solidariteit. Uh, dat is tenminste iets. Want, uh, uh, want u moet niet vergeten dat die eerlijkheid voor mij... ...altijd nog mislukkingen uitloopt. En toch heb ik zoveel zelfverloochening dat ik er niet mee ophoud. Bij de meeste keren dat ik iemand om aangenaamheden van dit soort ga bezorgen... ...word ik me nog meer met de bezem eruit gesmeten. Oh, kent u uw buurvrouw van de tweede verdieping? Ik ken hier niemand in huis en ik woon hier al twee jaar. Hoe bestaat het? En laten we nu komen tot het bewijs van mijn dankbaarheid. Ja. Ik hou van de gunsten die ik ontvang met dezelfde munt te betalen. U bent bij me gekomen om een nare ogenblikken te bezorgen. Jazeker. Dan zal ik ze u ook bezorgen. Wat? U bent ten opzichte van mij zeer in de en zeer in de geweest. Dat kan ik niet ontkennen. Dan zal ik u eventjes met stukken slam. Oh, dat wil ik wel eens zien. Ik wist niet wie u was toen u hier vandaag aankwam. Maar nadat u de achternaam Kamamo had uitgesproken, en dit is niet zo'n heel gewone naam, wist ik wie u bent. Mevrouw Kamamo? Juist, en u woont in de vroeger en 27. Tweede verdieping midden. En de deur staat voor u open. Dank u. Ik heb aan mijn huis genoeg. Aan uw rechterkant woont een dokter en aan de linker een notaris die op zijn bord heeft staan met het heilige hart van Jezus. Maar wat, wat weet u dat goed? Om u te laten zien dat ik goed op de hoogte ben, Om aangenaamheden moet je funderen. Alles wat ik weet, weet ik door mijn man en zijn bittere vrienden die zich doodlachen als ze het over Kanamo hebben. Prachtig. Ja, over Kanamo en over u. Madre de Dios, ik had niet gedacht dat we zo lachwekkend waren. Het komt veel voor. Mensen die denken dat ze niet leuk zijn, geven soms de meeste pret. Wat ik zo pret over u zal hebben als u weg dan? Nou, goed dan. Maar uh, waar blijft die onaangename mededeling nou? Heb je zo'n haar? Ja, ik ben een impulsieve heftige vrouw. Dat bloed van u, dat wist ik volkomen. Saar morgen houdt er een tijdverdrijf op na. Ja, graag. Nee, mevrouw, een ander. Oh, het, het kickforse spelletje. Nee, nog een ander soort tijdverdrijf. Een blondine met een heel stel moedervlekken en een prachtige bof haar. Oh, dat is niet waar, mevrouw. Ik meen u al eerder bewezen te hebben dat ik niet zomaar wat zeg. Ja. Uw man heeft een liaison. Een... een... Een liaison? Ja, ik gebruik een netto woord aan verhouding, zoals u het noemde. Dus een liaison, een verhouding? Geloof om al Wacht u eens even. In de kou van Santa Bernardo? Nee. In de Maanstraat? Nee. In de, de Kruishoogteeg? Ook niet. Ik zat de camignon, goud omhoog wel in mond, want ik wil duidelijk van dat traject. Ja, maar laten we nou de dus zaak voor punt bekijken. Laten we op kalm blijven. Nu nee, vraagt u mij dat? Ik, ik ben door u aangestoken. Bent u van de Filipijnen? Ik, ik ben hels. Dat vriendin, bedoelt u de broekenmaakster? Precies. Gekleed en geschroeid op kosten van canamoe. Kletskoek. Kletskoek, zegt u. Gaat u dan kalm? Ik kalm, kalm. Kalm, kan ik niet zijn, mevrouw? Nou oh ja, dat zeg ik maar omdat dat met die broekenmaakster plateau is. Dat maken de buurvrouwen u wijze. Huh? Nee, nee, nee, nee. Dat vind ik zelf het beste. Doet u mij navragen in de hele Straat. Waarom zou ik dat dan doen? Oh, dan kunt u zich overtuigen. We zijn immers nu goede vrienden geworden. Ah, oh, die goede Canamo. Ignilo. Ja, zo heet mijn man met zijn voornaam. Die ja. is al een hele tijd aan de stukken. <laughs> Zoiets zou bij hem opkomen dan nee. <laughs> en vooral, denkt u eens in, die broekenmakers. Oh, dat is een kasteel van een vrouw. En die kleedt zich niet van tien plezier. Een kanamo beschikt nooit over één cent. Nee, ik ben zijn administratrice ah. en ik reken elke dag op de cent met hem af. Ik zelf rood de sigaretten die hij rookt en ik knip zijn haar ik scheer hem. Oh, oh, oh. Nou vertel ik maar achter slaapkamergeheimje. Ja, sinds een poosje. Maar echt, ondanks alles beschikt die man toch over voldoende geld om aan alle grilletjes van de broekenmaat toe te geven. Daar weet ik niet van. Je moet u naar me luisteren. Ja. Heeft uw man geen levensverzekering voor u gesloten? Nee, maar mevrouw, komt u door de melkboer achter alles wat er in mijn huis gebeurt? Is die verzekering of is die er niet? Ja, die is er. En dat komt omdat ik zelf gedurende het jaar geld bij elkaar spaar voor de premie die hij dan daaraan stipt betaalt. De premie? Ja, mijn verzekering is in jou heilig. Zo. Hm. Nou, u bent sinds drie jaar de sigaar. Hoe dat zo? Omdat uw man hem al drie jaar lang opmaakt met dat blondje. Oh, mogelijk die ons, dat wil bij mij niet in. Hm, ziet u wel dat ik de volle maat teruggeef. Door u een afstraffing te geven die nog een beetje erger is dan die u mij kwam bezorgen. Ja, maar als het toch iets waar is, of het dan onzinnig is. Toegegeven dat ik niet wegneem. Dat u mij een afstraffing gegeven hebt die er inderdaad wezen mag. Nou kan je toch zien dat ik van Madrileens bloed ben. Ja, ja. Ja, nou zie ik het. Nou wordt me veel duidelijk. Er gaat mijn licht op. Nou combineer ik het een en ander. Maar de dios. Maar dat die ellendeling er niet aan gedacht heeft dat als hij komt sterven, ik blijf zitten zonder één stem. Hij is er immers zeker van dat u eerder sterft dan hij. Maar daarin vergis hij zich toch. Dat weet God alleen. Nee, nee, nee. Dat weet ik. Op vanavond ga ik hem vergiftigen. Oh, verrader, bedreig, ruigelaar. Oh, oh, oh. Hoeveel keer in mijn leven heeft hij niet tegen me gezegd als hij het had over die verzekering. Zo kan ik rustig sterven. En hoe rustig, als hij toch even doodgaat. Al geniet hij nog maar een jaar van zijn weduwnafschap. Oh, no, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. Ik vergiftig hem, verdrijf als ik het niet doe. Ik ga hem halen waar hij ook is. Nou, met in. En dan sleep ik een beetje de haar naar huis toe. Dan blijft u met een praatje in uw hand staan. Maar, nou, ik sta me dan. Voor u helemaal geen geheimen meer? Dat van dat bruikje van Kamamog, dat weet heel Spanje. Maar dat is die als heel Spanje, in van hier dan? Sinds zijn portret als voorzitter van de bejaardclub in de Noorhee-Bamondla gedaan heeft. Dat voorzitterschap, dat heeft wel ellende genoeg gekost. Net zoveel land als mijn mededeling van vandaag? Ja, wat denkt u? Dat vandaag, dat, dat is het toppunt. Ik heb in uw huis een bitterder keuze dat ik ooit te tik heb gekregen. Maar, oh, ik ben u toch. Colossaal dankbaar voor uw eerlijkheid. Nou, oh, u had uw zin gekregen. Het partijtje robbelen. hebt u van me gewonnen? Was het dan niet verplicht mevrouw? Maar nu zijn we vriendinnen, hè? Dikke vriendinnen. Ja, maar uit de verte. Al ik in haar eigen huis, hè? Hoi, nou ja, ik snap het al. Ik ga al, ik ga ja, al. Door deze deur, lieve vriendin. Ja, dezelfde deur nu ik gekomen ben. Oh, ik, ik dacht hem al weg binnen. Ik wil met u meegaan en zorgen dat u niet struikelt. Alsjeblieft, dat wil ik niet hebben. Wat kan ik minder doen voor zo'n goede vriendin als u? Nou, u dus doet Natuurlijk. Verachtig. U hebt echt een madrineemt, u Ik ben dan ook in de oude stad geboren. Oh, vader, burgerlijk. <lacht> oh, wat is die vrouw, toe. Oh, roddelaarster. God vergeet je roddelaarster. Ontraat die lijst. Een vrouw die erop of het voor haar kinderen is nooit belachelijk. Ik ga naar ze toe. Kinderen zijn een stuk van het wel. En voor de vrouw zijn ze balten voor iedere wonde. Bron van iedere vergiffenis. Eva Janssen speelde de rol van Victoria, Mel Snel die van, van Siana en Joke Hagele was Anacleta in De Echtgenoten en de Robbelijster. Toneelstel in één bedrijf door Seraphine en Joaquin Alvarez-Quintero. De inactie werd vertaald door professormeester J.A. van Praag, de regie had Emile Kellenij.